Je bent een berooid man, Van Garderen, en dat weet je. En met jou wil ik voortaan niets meer te maken hebben. Voor jou is mijn kantoor gesloten. Uh, dan hebben wij nu de laatste woorden gesproken. Ik kom er wel uit. Ik zal mijn weg zelf Het geslacht van Garderen, een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vandaag hoort u het negende deel, En het ijs scheurde. Het wordt voor mij een moeilijk gesprek, Herman. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld... ...maar uh, langer wachten is niet verantwoord. Ik begrijp dat u... ...dat wij ernstige tijden doormaken. Ja, dat is nog te zwak uitgedrukt, uh, jongen. Uh, weet je, ik heb met jouw moeder... ...een gesprek gehad vlak voor haar dood. En nu, achteraf gezien... Was dat toch wel een heel wonderlijk gesprek? Hoe zo wonderlijk? Ja, het merkwaardige, het, het, het, het bijna beangstigende is. dat zij dit als het ware heeft voorspeld. Voorspeld? Ja, ze heeft mij voorspeld dat ik tijden van rampspoed zou meemaken. Of uh, voorspeld. Ze had er een voorgevoel van, zei ze. Ik heb er eigenlijk nauwelijks naar geluisterd. Ik heb er geen acht op geslagen. Hoe kon ik vermoeden dat alles wat ze zei zou uitkomen? En dat binnen zo'n korte tijd. Moeder was een bijzondere vrouw, vader. Dat was ze, Herman. Dat was ze. Ze zag door de dingen heen. En ze doorzag alles. En iedereen. Ook jouw oom Antoni. Ze wist van het bedrog. Van welk bedrog? Dat is een geschiedenis van veel jaren geleden. Herman. En eerlijk gezegd had ik alles al lang uit mijn hoofd gezet. Maar nu, onder deze omstandigheden moet ik er dagelijks aan denken. Als aan jouw moeder recht was geschiet... als die oom van jou... en die schurk van een mellaard... haar niet bedrogen hadden... dan zouden wij alle slagen die we nu geleden hebben... gemakkelijk hebben kunnen opvangen. En dan zou ik nu niet voor die verschrikkelijke beslissing hebben gestaan. Maar wat was dat dan? Hoe hebben ze moeder kunnen bedriegen? Ja, het was nog voor ons huwelijk. Je moeder en je oom Antoni hadden een schatrijke tante. Deze tante, Germeuw, was erg op je moeder gesteld. Ze wilde zelfs Lena, je moeder, de laatste tijd van haar leven om zich heen hebben. En vlak voor haar sterven liet Germeuw een testament opmaken. Door Notaris Mellaert. Maar het geheimzinnige daarvan was dat Antoni bij de opmaak van dat testament tegenwoordig is geweest. Hoe het ook zij, een week na de dood van Germeu, wordt in aanwezigheid van een vrij grote familie het testament door Notaris Mellaert geopend. En toen bleek dat jouw oom Antoni enig en universeel erfgenaam was. Dat zou die tante toch zo bepaald kunnen hebben, vader? Ja, dat zou gekund hebben. Ja. Maar in de gegeven situatie was dat toch zeer onwaarschijnlijk. En het wordt nog onwaarschijnlijker... ...als je bedenkt dat diezelfde notaris Melhart... ...even later de beschikking kreeg over een prachtig buiten... ...aan de overkant van de lek... ...dat ook tot de nalatenschap van Germen had behoord. Nee, Herman, niemand praat mij uit het hoofd dat hier sprake is geweest van een geraffineerde fraude. En er is ook nog zoiets geweest van een opnieuw tekenen van het testament, omdat er een schrijffout zou gemaakt zijn. Ik heb er nog werk van aan te maken. En een notaris uit Gorkum en nog zo'n vakbroeder uit Vreeswijk hebben de zaak zogenaamd onderzocht... En alles in orde bevonden. Een collega-notaris zullen ze natuurlijk nooit afvallen. Bewijzen kan ik het niet. Maar ik ben ervan overtuigd... dat Mellaert en jouw oom onder één hoedje hebben gespeeld. Dat jouw moeder... en nu dus ook jou... datgene onthouden is waar je recht op houdt. Tja... Wat moet ik u daarop zeggen, vader? Het is wat u zo even zei, een oude geschiedenis. En al zou uw veronderstelling juist Die zijn... Die is juist, Herman. Goed, laten we dat aannemen. Dat verandert dan aan de huidige situatie niets. En als er dan toch niets te bewijzen valt... dan kunnen we ons beter bepalen tot wat ons nu te doen staat. We zullen de zaken moeten nemen zoals ze zijn, vader. Dat moet u, maar dat moet ik ook... En wat mij betreft maakt u zich daar maar geen zorgen over. Ik heb alles bij elkaar nu toch al een goede opleiding gehad. En dan zal in Utrecht zeker werk voor mij te vinden zijn. En mogelijk kan ik mijn studie dan toch nog afmaken. Zij dan dat ik er een paar jaartjes langer over zal moeten doen. Ja. Het is middelijk. Je moeder vertrouwde er zo op. Oh, u hoeft zich echt geen verwijten te maken, vader. Echt niet. En we zullen het wel klaren samen. Ook zonder die erfenis van die rijke tante. Dat zult u zien... Nee, Juffrouw Dorothee, komt toch gauw! Wat is er aan de hand, Marie? Uw broer, meneer de notaris, heeft een, een flauwte. Hij, hij ligt voorover op zijn bureau. Wat zeg je nou? Ja, ja. Oh. Maar Melchior, wat heb je nou? Oh. Oh. Wat, wat is er met u aan de hand? Vloev oh. het water, Marie. Zeker, vrouw. Ik zal je hoofd wat betten. Ga je onmiddellijk met dokter de Klerk Marie. En laat hem meteen niet naartoe komen. G? Ja, je verdurti. Stil Dorothee. Stil, Melchior. O, oh, rustig nou maar. De dokter komt dadelijk. Hoe is het nu met mijn broer, dokter? Wat moet ik u hierop zeggen? De notaris heeft een beroerte gehad. Wat wil dat zeggen? Ik denk dat er belangrijke hersendelen zijn beschadigd. En komt het dan nooit meer goed? Die kans is klein. Oh, wat verschrikkelijk. Maar wat ik al zei, het had erger gekund. Hij zal moeite hebben met spreken. Wat ons nu te doen staat, is een herhaling voorkomen. Hij moet veel rust hebben... Hij mag geen emoties hebben. Kortom, uw broer moet in alles ontzien worden. Vooral in geestelijke zaken. Ik zal ervoor zorgen dat mijn broer die rust en ontspanning krijgt die hij nodig heeft, dokter. Daar kunt u van op aan. Dat is goed. Ik wens u sterkte. En ik zal geregeld bij u langskomen. Zeg jongeman, mijn naam is Brunesse. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om notaris van de maanden te zeggen dat ik. Hey? Hermen van Geiligen? Dag, Frits. Wat doe jij hier? Je moet de notaris ook spreken. Nee, ik uh, werk hier. Wat zeg je mijn naam? Nou? Jij werken? En je studie dan. Oh, daar ga ik zo goed en zo kwaad als het gaat mee door. Waar is dat voor nodig? Je kunt toch niet studeren en gelijk een baantje hebben? Het is ook niet gemakkelijk, maar ik had geen andere keus. Mijn vader kon het financieel niet meer opbrengen. Tjoe, maar wat vervelend voor je, zeg. Maar je wil de notaris van de Maden spreken? Ja, ga. Wacht hier maar even, dan zal ik zien of hij je ontvangen kan. Ja? Ah, Herman, goed dat je komt. Ik heb je juist nodig, ga zitten. Dank u. Kijk, ik had graag dat je deze akte voor me opmaakte. Hier staan de namen van de betrokkenen... en de omschrijving waar het over gaat. Het betreft de verkoop van landerijen. Ik zou zeggen, duik maar even in het archief. Daar zul je tientallen voorbeelden vinden van gelijksoortige transacties. Zeker, notaris. De stukken moeten vandaag wel klaar, want morgen vindt de overdracht plaats. Ik heb er helaas geen tijd voor. Ik heb bericht gehad dat een collega van mij een beroerte heeft gehad... En ik moet daarheen om orde op zaken te stellen bepaalde stukken te verzegelen. Wat ik nog zeggen wilde, er zit in de wachtkamer iemand die u wil spreken. De heer Brunesse. Ah, de oude heer Brunesse. Nee, zijn zoon. Oh, die, Frits. Nou, dat zal weer hetzelfde liedje zijn. Ja, ja nou stuur hem maar even naar me toe. Zeker, notaris. Frits, kom maar mee. Ik dacht wel, waar blijf je. Zo, ga hier maar naar binnen. Dag notaris. Zo, Frits. En wat mag ik voor je doen? Ik kwam het restant van mijn toelage halen. Welke toelage? Oh, gewoon het restant. Ik heb deze maand toch maar de helft gehad. Nee, nee, nee. Zo is het niet, Frits. Je komt al enige tijd elke maand het zogenaamde restant halen. Maar geeft u mij dan alvast de helft van volgende maand? Het spijt de Frits, dat ga ik niet meer doen. Omdat jouw vader dat uitdrukkelijk verboden heeft. Wat is dat nou voor een onzin? Waar moet ik dan van leven? Ja, kijk eens hier. Daarvoor moet je bij je vader zijn. Ga daarvoor maar naar de beeld. Maar dat doe ik zeker. Wat denkt u wel, dat ik als een soort bedelaar door het leven wil gaan? Dat denk ik helemaal niet. Maar als jij toch naar je vader gaat, zeg hem dan... dat ik morgenmiddag bij hem langskom... Ik heb ook iets met hem te bespreken. Nou, ik zal het proberen te onthouden, maar ik kan u niets beloven. Dag, notaris. Ik kan nu wel erg streng zijn en zeggen... ...zie maar hoe je eraan komt, maar... ...aan de andere kant... Eh, ...och, wij zijn ook jong geweest en... ...studenten vormen in onze maatschappij nu eenmaal een soort... ...asociale groep. En als het nu om een halve maand toelage gaat... ach. Daar komen we dan ook wel overheen. Je kijkt bedenkelijk. Ach, nee. Nee. Misschien heb je wel gelijk. Erg overtuigd klinkt het niet. Weet je wat het is? Ik kan me mijn studententijd ook nog wel herinneren. Maar ik vind toch dat het bij Frits allemaal erg gemakkelijk wordt gemaakt. En wat staat er tegenover? Ik bedoel, hoe gaat het eigenlijk met zijn studie? Nou, hij werkt hard de laatste tijd. Zegt hij. Maar goed, ik zal hem nog wel eens onder handen nemen. Doe dat. Maar nu graag het eigenlijke doel van je bezoek. Dat zal ik je zeggen. Ik heb sinds kort een nieuwe klerk in dienst. En zeker van Garderen. Herman van Garderen. Van Garderen. Waar heb ik die naam eens eerder gehoord? Uh, zijn vader heeft bij Meerkerk onder Vianen een stoeterij gehad. Dat, dat zegt me niet zoveel. Uh, hoe het ook zei het is een intelligente en sandere kerel. Echt wat je noemt een knappe kop. En ik vind het eigenlijk jammer dat hij de hele dag op kantoor zit. Je somde anders een paar goede eigenschappen op voor een klerk. Ja, ja, dat is het al juist. Hij is bij mij in dienst gekomen uit noodzaak. Hij was student, dat wist ik. En ik dacht aanvankelijk dat hij zich op kantoorwerk wilde concentreren. Maar nu ben ik erachter gekomen dat hij toch nog verder studeert... En uh, wat studeert hij? Theologie. Hij heeft in de tijd zijn propoeduitjes gehaald en hij zet nu door. Flink, dat moet ik zeggen. Maar wat moet ik daarmee? Dat zal ik je ronduit zeggen. Ik wilde dat jij die jongen vooruit hielp. Steek daar nu eens een paar duizend gulden in. Je zult er plezier van hebben, Brunisse. Daar vraag je me wat. Een paar duizend, zeg je. Hij is het waard, geloof me. Ik zal er eens over denken. Ik zou die protégé van jou... eerst wel eens even willen zien. Weet je wat ik doe? Jij krijgt toch nog een paar afschriften van Aktevallen. Die zal ik je één eerste dagen door hem laten brengen. Dan krijg je enig idee van die jongen. Dat lijkt me uitstekend. Doe dat. En wat Frits betreft... ik zou zeggen... Geef hem voor de laatste keer nog eens wat extra's. Als hij komt, geef hem dan maar een hele maand toelage. Wat zit je nou met je hoofd te schudden? Ja, Dine, zo is het nu eenmaal tussen Frits en mij. Hij is de enige die mij nog overgebleven is. En ik kan moeilijk nee tegen hem zeggen. Toch geloof ik... Nou, zeg het maar. Wat geloof je? Toch geloof ik dat u tegen Frits wat strenger moet zijn. Ja, ik begrijp wel dat het moeilijk voor u is, maar het zou geloof ik voor Frits beter zijn. Frits is niet te redden met strengheid alleen dienen. O, oh, dat zeg ik ook helemaal niet. Frits is alleen te helpen door hem liefde te geven. Maar liefde geven is soms juist streng zijn. <lacht> Waarom moet u nu lachen? Dat zal ik je eerlijk zeggen. Omdat je voor mij zo'n eerlijk geschenk bent voor mijn levensavond. U bent erg goed voor me, oom. Tussen twee haakjes. Ik denk dat ik binnenkort weer jouw raad nodig heb. Er komt hier binnenkort een klerk op bezoek van notaris van der Made. En ik zal jou dan in het gesprek betrekken. En dan ben ik benieuwd wat je van hem vindt. Daarom wilt u dat weten? Dat zal ik je achteraf wel vertellen. aangekleed. Hij vraagt naar u. Wat zullen we nou krijgen? Maar Melchior, wat doe je nu? Ik, ik, ik moet naar Vianen. Maar je mag nog helemaal niet opstaan van de dokter, Melchior. Ik, ik moet iets goedmaken. ...voor het te laat is. Wat moet je goedmaken? En wat zit er in die... ...die gele map? Het... ...testament. Welk testament? Dat weet... ...jij niet. Maar... ...ik... ...moet... ...naar... Fiane. Maar het vriest dat het kraakt. De lek... ...is... ...is toch... Ja, maar, maar, maar je kunt toch niet... Laat rijtuig voorkomen. Doe wat ik zeg. Goed, monsieur. Hé, hey, Veerman. Hoe staat het met het ijs? De lek ligt hartstikke dicht. Kunnen we er met de koets overheen? Gemakkelijk. Met wel tien koetsen. Fort. Fort. Geer van Garderen. Dag Dorus. Mag ik even bij u komen zitten? Ja, ga je gaan. Hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het best. Maar wat verschrikkelijk voor notaris Mellaert hè? Notaris Mellaert? Wat, wat, wat is daar dan mee? We, weet u dat dan niet? Ik weet van niks. Weet u dan niet dat hij met koetsen al door het ijs is gezakt en is verdronken? Maar wat vertel je me nou? Ja, ze zijn vanmiddag de lek overgestoken en toen in een wak gereden. De koetsier heeft zich nog kunnen redden, maar Mellaert is verdronken. Dat u daar nou niks van gehoord hebt. Maar uh, Mellaert was toch ziek? Ja, maar, maar volgens de koetsier had hij iets belangrijks te doen. Mijn man was nog helemaal overstuur. Het ging om een testament, zei hij. Wat zeg je? Mellaard met een testament? Had hij dat dan bezig? Ik geloof dan wel, ja. Hé hey, man, waar, waar moet jij ineens zo naartoe?